Goedemorgen, je vrouw. zei meneer Montague-Eck, terwijl hij zijn hoed diep afnam. Hier ben ik weer eens. U hebt me niet vergeten, hoop ik. Oh, ik zie het al. U kent me nog. Dat is maar goed, want iemand zoals u zou ik in nog geen honderd jaar kunnen vergeten. Hoe maakt his lordship het? Denkt u dat hij mij een ogenblikje zou kunnen ontvangen? Hij glimlachte vriendelijk. Uitgaande van stelling nummer tien, van de handleiding voor vertegenwoordigers, de medewerking van de booien... Doet u hoge ogen gooien. Het binnenmeisje was nerveus en in de war. Uh, ik, ik weet niet uh, of u uh, binnen. His lordship, ik bedoel, ik, ik ben bang. Meneer Eck stapte ogenblikkelijk naar binnen, de monsterkoffer in de hand en stond toen oog in oog met een politieagent die hem op strenge toon vroeg hoe hij heette en wat hij kan doen. Meneer Eck was hoogst verbaasd. Vertegenwoordiger van Plummet Rose in wijnen en Spiritualiën Piccadilly, zei hij. Hier is mijn kaartje. Plummet Rose, zei de agent. Wilt u plaatsnemen? Ik denk dat de inspecteur wel even met u zou willen praten. Meneer Eck verbaasde zich steeds meer. Na een paar minuten werd hij in een kamer gelaten, waar de inspecteur op hem zat te wachten. Met een agent naast zich die alles opschreef. Gaat u zitten, meneer Eck, zei de inspecteur. Weet u iets af van een kistport die in de lente is verkocht aan Lord Boredale? Ja, zeker wel, antwoordde meneer Eyck, als u tenminste de dough 1908 bedoelt. Ja, ik heb die order persoonlijk geplaatst. Zes dozijn waren het, op de derde maart, de achtste maart verstuurd, de tiende maart per cheque betaald. Daar is toch niets mee? We hebben er nog geen klachten over gehad. Ik ben juist hierheen gekomen om his lordship te vragen of hij tevreden was en of hij misschien weer een orde wilde plaatsen. Uh -huh. Ik begrijp het, zei de inspecteur, dit is dus uw gewone ronde. Er was dus geen speciale reden voor uw komst vandaag. Meneer Eyck was er nu van overtuigd dat er iets heel ernstigs aan de hand was. Zijn antwoord bestond dus alleen uit het overhandigen van zijn orderboek en zijn voorgenomen route. Yes, ja, yeah, ja, yeah, zei de inspecteur toen, toen hij alles bekeken had. Ja, yeah. dat is in orde, meneer Eck. Ik moet u tot mijn leedwezen meedelen dat Lord Borodale vanmorgen dood is aangetroffen in zijn studeerkamer. De omstandigheden wijzen in de richting van vergif. Bovendien ziet het eruit dat het gif is toegediend in een glas met uw port. Wat zegt u me nu? vroeg meneer Eck ongelooflijk. Ik betreur dit ten zeerste. Maar toen de port toegezonden werd, was er niets vreemds meer aan de hand. Het zou ook trouwens heel dom van ons zijn als we rommel in onze flessen stopten. Dat zal u toch duidelijk zijn. Wij houden niet van dit soort publiciteit. Trouwens, waarom denkt u dat het aan de port lag? De inspecteur schoof ten antwoord een glazen karaf naar hem toe, die op tafel stond. Kijkt u zelf maar, he. gaat uw gang. Hij is al onderzocht op vingerafdrukken. Hier hebt u een glas als u wilt, maar ik zou u niet aanraden er iets van te gebruiken, tenzij u levensmoe bent. Meneer Eck schonk een vingerhoedje port in, snoof, fronsde de wenkbrauwen, nam een drupje op de tong en spuugde het meteen weer uit. Ah, lieve hemel, zei meneer Montague Eck, het lijkt wel of de oude heer zijn sigarenpeuken erin heeft laten vallen. U bent er niet ver naast, zei de inspecteur. De dokter zegt dat het lijkt op een nicotinevergiftiging. Ons probleem is dit. Lord Borodale was gewend om altijd na het diner een paar glazen port uh, te drinken in zijn studeerkamer. Gisteravond werd de port bij hem binnengebracht zoals gebruikelijk om negen uur. Het was een nieuwe fles. Het Graven, dat is de butler, bracht hem regelrecht naar boven in zo'n koffertje. Een wijnschenkmandje viel meneer Eyck in de reden. Een wijnschenkmandje. als u het zegt dat het zo heet. Goed, James, de lakij, volgde hem met een karaf en een portglas op een blad. Lord Borodale inspecteerde de fles, waarvan de capsule nog niet verbroken was. En toen trok Raven de kurk eruit, goot de port voorzichtig over in bijzijn van Lord Borodale en de lakij. Nou, toen verlieten beide bedienden de kamer en gingen terug naar de keuken. Ja, zo hoorde Lord Boredale de deur op slot doen, terwijl ze wegliepen. Waarom deed hij dat? Nou, het schijnt dat hij dat meestal deed. Hij schreef zijn memoires en hij wilde daar niet onverwachts bij gestoord worden. Ja, hij was een beroemde rechter en de papieren die hij bij zijn werk gebruikte waren soms zeer geheim. Hè? Om elf uur zag James dat het licht in zijn kamer nog steeds brandde. In de ochtend ontdekte men dat Lord Boredale niet naar bed was geweest. De studeerkamer was nog steeds op slot... en toen de, de deur geforceerd werd... vond men hem dood op de grond. Het zag maar uit dat hij onwel was geworden. Hij had geprobeerd om de bel te bereiken... en halverwege was hij in elkaar gezakt. De dokter zegt dat hij omstreeks tien uur gestorven moet zijn. Tja, maar hoe komt het... dat hij die vieze smaak van de port niet heeft gemerkt? zei meneer Erk. Omdat hij verkouden was en omdat hij terzelfde tijd een zware havanne gerookt heeft, zodat zijn smaak en zijn reuk niet optimaal functioneren. Ja, er zijn geen andere vingerafdrukken gevonden op karaf en glas als die van de butler en de lakei. Ja, natuurlijk houdt dat niet in dat niemand vergif in een van tweeën gedaan kan hebben, als de deur maar niet op slot was geweest. De ramen, die waren ook van binnenuit op slot gedaan, met sloten die inbraak volkomen uitsluiten. Hoe zit het met de karaf? vroeg meneer Eyck die zich zorgen maakte over de reputatie van zijn firma. Was die schoon toen hij werd binnengebracht? Ja, zeker. James heeft hem omgespoeld en met schoon leiding water... en vervolgens met een druppeltje cognac nagedaan. De, de keukenmeid heeft dit reden verklaard. Ze stond ernaast. Zeer juist, zei meneer Eck met grote instemming. Oh, nou, en, en met die cognac is niets aan de hand... want uh, Raven heeft daarna zelf een glas ervan gedronken... Tegen de hartkloppingen, zoals hij zei. Nou. Toen ging alles naar de studeerkamer. Blad en gesloten fles werden geen ogenblik neergezet of alleen gelaten. En, en, en meneer Graven herinnert zich alleen dat juffrouw Winfliet halverwege de hal hem heeft toegesproken om hem iets te vragen over de volgende dag wat er zo moest gebeuren, iets huishoudelijks. Juffrouw Winfliet? Dat is een nicht, is het niet? Ja, ik heb haar de vorige keer heel even ontmoeten. Een alleraardigste jonge dame... En de erfgenaam van Lord Bordale, merkte de inspecteur veelzeggend op. Een alleraardigste jonge dame, herhaalde Monty met nadruk. Bovendien droeg Graven alleen het wijnschenkmandje met een gesloten fles. Ze konden zo mogelijk iets in de fles gedaan hebben. Niet waar, he? Meneer X weeg. U zegt dat Lord Bordale zag dat die fles nog dicht was. ja. En Graven en James hebben het ook gezien. Hier hebt u de asbak waar de capsule na verwijdering op is gelegd. De inspecteur haalde de asbak tevoorschijn, waarop een donkerblauwe kapotte capsule lag met een beetje sigaaraas. Meneer Eck onderzocht alles nauwkeurig. hm -h -h, dat is inderdaad onze capsule, zei hij pijnzend. Ja, ik geloof nooit dat het vergif in de fles heeft gezeten. Waar is die fles eigenlijk? Die hebben we net ingepakt om naar het laboratorium te sturen. Maar het lijkt me een goed idee dat u er even naar kijkt. Alleen Gravens vingerafdrukken stonden erop. Potjes, geef die fles even aan meneer. De agent haalde de fles tevoorschijn uit een bruin papier en gaf hem. Er zat een nieuwe kurk op. Meneer Eck haalde de kurk eraf en snoof diep. Toen veranderde zijn gezicht. Waar komt die fles vandaan? vroeg hij scherp. Van Graven? Het was het eerste waar we naar vroegen. Hij nam ons mee naar de kelder en wees hem aan. Stond hij apart of bij een stel andere flessen? Ja, hij stond achteraan een rij lege flessen, die, die, die allemaal uit dezelfde kist kwamen. Hij legde ons uit dat ze, dat ze altijd in volgorde neergezet werden, waarin ze gebruikt waren, tot ze tegelijk werden weggehaald. Ja, meneer Eck draaide de fles om, en een paar rode druppels vertroebeld door de gebruikelijke droesem vloeide in zijn glas. Hij snoof nogmaals en proefde. Zijn witneus kreeg iets strijdlustigs. En, vroeg de inspecteur, in ieder geval geen nicotine, zei meneer Eyck. Mijn neus is mijn grootste kapitaalsinvestering, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik moet ervan leven. Die fles is onschuldig. Ik begrijp. Dat hij chemisch onderzocht moet worden, maar ik persoonlijk ben zeer opgelucht. Ik, ik ben u erkentelijk dat u mij hier op deze wijze in betrokken hebt. Dat spreekt toch vanzelf. Uw kennis is voor ons van grote waarde. We kunnen de flesses gevoeglijk wel uitschakelen en ons uh, concentreren op de karaf. Ja, antwoordde meneer Eijk. Uh, ja, maar wacht, weet u misschien hoeveel flessen er van die zes dozijn al opgedronken zijn? Nee, maar dat kan van ons vertellen als u dat wilt weten. Ja, het is alleen maar om zeker ervan te zijn dat dit werkelijk de fles is waar het om gaat. De inspecteur belde en de butler verscheen direct. Een man op leeftijd met een uiterst eerbiedwaardig voorkomen. Graven, zei de inspecteur, dit is meneer Eck van Plymouth Rose. Ik ken meneer Eck al van vroeger. Oh ja? O ja, hij is begrijpelijkerwijs geïnteresseerd in het verhaal van de port. Hij wil graag weten, ja, wat wilt u eigenlijk graag weten, meneer Eck? Is dit, vroeg Monty met zijn vinger luchtig tikkend op de fles, is dit de fles die u gisteravond hebt opgetrokken? Ja, meneer. Weet u dat zeker? Ja, meneer. Hoeveel dozijn hebt u nog over? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, meneer, zo zonder kelderboek. Mm. En dat ligt zeker in de kelder. Ja, ik zou graag eens uw kelders willen zien. U, uh, ik heb namelijk gehoord dat ze bijzonder mooi zijn. En natuurlijk om door een ringetje te halen. Een goede temperatuur ook zeker. Oh ja, zeker, meneer. Nou, laten we dan eens gaan kijken, stelde de inspecteur voor. Grevenboog en ging de heren voor. Is die nicotine zwaargif? vroeg meneer Eyck terwijl ze door een lange gang liepen. De dokter zegt dat een paar druppels van het extract de dood tot gevolg hebben. In een tijdsbestek van twintig minuten tot zeven of acht uur, antwoordde de inspecteur. Ach, ach, ach, ach, meneer Eick. En uh, hoeveel heeft de oude heer gedronken? Twee volle glazen? Ja, meneer, Lord Borodale dronk zijn glaspoort altijd achter elkaar leeg. Hij nam geen kleine teugjes, meneer. Meneer Eick was hierdoor geschokt. Dat is niet de goede manier zei hij treurig, nee, nee, nee, dat is onjuist. Ruik, nip en geniet, opdat de smaak u niet ontschiet. Ha, dat is de gulden regel voor de wijndrinker. Uh, is er een vijver of een beekje in de tuin, meneer Graven? Nee, meneer, zei de butler enigszins verbaasd. maar mm, die nicotine moet toch ergens binnen zijn gebracht... Wat, eh, wat zouden ze met het kleine flesje of wat het dan ook was gedaan hebben naar de hand? Begraven of, of ergens in het struikgewas gegooid, zei Graven. We hebben een tuin van 2,5 hectare, het weiland en de binnenplaats niet meegerekend, en dan hebben we ook nog een put. Ach ja, wat dom van me, zei meneer Eyck. Ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ah, daar hebben we de kelders, is het niet? Schitterend zeg, schitterend, in één woord schitterend. Mooie gelijkmatige temperatuur ook, ja. De centrale verwarmingsketel is zeker een heel eind weg. Oh ja, meneer, inderdaad, dat is helemaal aan de andere kant van het huis. Hier stond de port, meneer, vak nummer 17. Nog één, twee, drie en een half dozijn over, meneer. Meneer Eck knikte deed zijn zaklamp aan en bestudeerde de capsules. Ja, zei hij, daar liggen ze. Het is treurig om te bedenken dat Lord Boredale nooit meer port zal drinken. Ik vind het toch zo jammer dat de mensen niet net als wijn zachter en fluweliger worden met het voortschrijden van de jaren. Ja, Lord Borodale was een voortreffelijk man, hebben ze me wel eens verteld, maar kei en keihard met uw permissie. ja. Hij was hard, meneer, gaf de butler toe, maar wel rechtvaardig, een volmaakt rechtvaardig meester. Juist, ja, zei meneer Erik. ja, ja. En uh, dit zijn de lege flessen, eens dus even tellen. 12, 24, 29 en 1 is 30 en 3,5 dozijn is 42, 72, 6 dozijn, dat klopt. Hij telde de lege flessen één voor één op. Ze zeggen wel eens, de doden spreken niet. Maar uh, zij spreken wel tegen kleine Monty. Wees daar maar van overtuigd. Neemt u nou deze bijvoorbeeld. Als hier ooit Doe 1908 Port van Plummet Rosen heeft gezeten, dan ben ik de koningin van Sheba. De lucht deugt niet. De hele fles wordt, wordt, wordt gemakkelijk voor een ander aangezien. Hier 12, 24, 28 en 1 is 29. Ik vraag me af waar de dertigste fles is gebleven. Ik, ik heb er geen weggenomen, dat, dat weet ik zeker, zei de butler. De sleutel hangt aan een spijker. Hè? Iedereen kan erbij, zei Monty. Een ogenblik, zei de inspecteur: Wilt u zeggen dat die fles niet bij de andere lege partflessen hoort? Inderdaad, hij hoort er niet bij. Meneer Eck draaide de fles om en schudde. Krukdroogje! En genadig er zat een dooie spin in. Spinnen kunnen erg lang in leven blijven zonder voedsel. En genadig dat deze fles uit het midden van de rij droger is dan de fles aan het begin, en dat er een dooie spin in zit. De verkoper, die goed oplet, boekt een stijging van de omzet. Die fles is hoogst eigenaardig. En hier is er nog één, die andere fles, waarvan je zegt dat hij gisteravond geopend werd, Craven. Hoe kon je je zo vergissen? Die fles is minstens al een week open. Dat zegt mijn neus maar dat zegt mijn gehemelte. Is het werkelijk, meneer? Maar, maar ik weet zeker dat ik hem hier aan het eind van de rij heb gezet. Dan moet iemand hem hebben omgewisseld. Geef mij jouw sleutels van de kelder, Craven. We gaan hem nog eens grondig onderzoeken. Ja, zo is het wel goed, dank je. Wilt u even meer naar boven gaan, meneer Eick? Ik wil met u praten. Maar natuurlijk, zei Montie vriendelijk. En ze gingen de trap op. Als het waar is wat u zegt, meneer Eick, als die fles niet de goede is... En iemand heeft met opzet hem verwisseld dan... Ik weet wat u zeggen wilt, zei Monty. Dan ziet het naar uit dat het vergif wel degelijk in de fles gezeten heeft... en dat het hoogst onaangenaam is voor Plummet Rose. Want de fles had onze capsule nog... en was intact toen hij in Lord Borrethales kamer werd binnengebracht. Ontkennen heeft geen zin, inspecteur. <laughs> het heeft geen zin om nee te zeggen als de feiten anders leggen. <laughs> Een nuttige vuistregel voor wie vooruit wil in het leven... Nou, oh, meneer Eck," zei de inspecteur lachend, dan eh, heb ik een nog mooiere voor u. U bent de enige die belang hebt bij het verwisselen van de fles, dus eigenlijk moest ik u nu de handboeien aandoen. Nou, nee, dat vind ik nou niet zo leuk, protesteerde meneer Eck. en uh, mijn werkgevers houden niet van zo'n grapje. Zullen wij niet liever eerst naar de stokkelder gaan? Waarom? Omdat dat nu net de plek was die Graven niet noemde toen we hem vroegen waar iemand iets zou kunnen laten als hij iets kwijt wilde. Dit sprak de inspecteur wel aan en met behulp van een paar agenten werd de as onder in de stookover nauwkeurig onderzocht. Het eerste dat ze vonden was een klont half gesmolten glas dat nog te herkennen viel als een stuk van een wijnfles. Het ziet er naar uit dat u gelijk hebt, zei de inspecteur. Maar we schieten er niet veel mee op. We vinden daar nooit sporen van nicotine aan. Dat denk ik ook niet, zei meneer Eik bedrukt. Maar dit dan. En zijn gezicht klaarde op. Hij pakte uit de zeef, die een agent gebruikte om as te doorzoeken, een dun stukje verbogen metaal, waar nog een stuk zwart geblakerd aan zat. Wat is dat in vredesnaam? Dat is geloof ik een kurkentrekker geweest, zei meneer Eyck. Kijk u eens hier, het metaal is hol. Het, het zou me niets verwonderen als dat dikke hertshoorn ook hol was. Het is wel lelijk aangetast door het vuur, maar als u doorzaagt... en u vindt daar een holte met eventueel wat gesmolten rubber... nou, dan hebben we de zaak rond. De inspecteur sloeg met de vlakke hand knallend op zijn dij. Verdomd, Ik riep hij uit, ik begrijp het... Een hol handvat met, met een rubberreservoirtje gevuld met gif. En dan met een systeem van een vulpen. Als je drukt, vloeit het gif door de holle buis in de fles. Zo is het, zei meneer Aik. Het is natuurlijk een beetje passen en meten. En de kurketrekker moet langer zijn dan de kurk. En je moet voorzichtig en recht in de kurk prikken, maar het kan. Bovendien heb ik nog nooit een kurketrekker met een gaatje aan het eind gezien... Ik ben zogezegd grootgebracht met keukentrekkers. Ja, maar wie... De man die de fles opentrok, zou ik zo zeggen. En waarvan de vingerafdrukken ook op de fles stonden, nietwaar? Graven? Maar wat was zijn motief? Ik weet het niet, zei meneer Eick, maar Lord Boredale was een rechter en niet zo malsen. Als u Gravens vingerafdrukken naar Scotland Yard stuurt, dan herkennen ze die misschien. Ik weet het niet zeker, maar het is best mogelijk... Of misschien weet uh, juffrouw Winfried iets meer van hem. Of misschien staat er iets over hem in de memoires van Lord Boredale, waar hij mee bezig was. De inspecteur ging onmiddellijk aan de slag. Juffrouw Winfried, nog Yard, kon de enige uitsluitsel geven. Maar in de memoires stond iets over een zeer streng vonnis dat Lord Boredale jaren geleden gewezen had over iemand die Graven heette en die metaalbewerker was van zijn vak. De man had destijds fraude gepleegd ten nadele van zijn werkgever. Hij was nog jong destijds en bij navraag bleek dat deze man zes maanden geleden was vrijgekomen uit de gevangenis. Dat was natuurlijk de vader van Graven, de butler, zei de inspecteur. En hij had als metaalbewerker de vaardigheid om een gewone kurkentrekker na te maken. Waar zouden ze de nicotine vandaan hebben? Ah, maar daar komen we gauw genoeg achter. Ik geloof dat je die gemakkelijk kunt krijgen voor de tuin als verdelgingsmiddel. <laughs> Ik ben u erg dankbaar, meneer Eyck, zei de inspecteur. U begon hem zeker te wantrouwen toen hij u de foute fles gaf om aan te ruiken. U merkte immers dat die fles al een week geleden moest zijn opengetrokken. Oh nee, zei meneer Eyck, met gepaste trots. Ik wist dat het Graven was vanaf het moment dat hij de kamer binnenkwam. Hoe kan dat nou? vroeg de inspecteur verwonderd. Hij zei meneer tegen me. De vorige keer zei hij jonge man. Bovendien werd me toen te verstaan gegeven dat leveranciers zich aan de achterdeur moesten melden. Een grote fout. Gelijk of ongelijk is niet waar het op staat. Beleefdheid is nog steeds waar het om gaat. Zoals de handeling voor vertegenwoordigers zo treffend zegt.